9 uur. Jon van Kamp met het Zennerwet Journaal. Onder meer gaat naar kinderen in arme gezinnen, ouderen en de partners van chronisch Zieken. Dat blijkt volgens RTL nieuws uit de stukken voor Prinsjesdag, waar zij de hand op hebben weten te leggen. Ook de zorgtoeslag, de huurtoeslag, de ouderenkorting en het kindgebonden budget worden verhoogd. Lage inkomens en gezinnen profiteren het meest van het extra geld. Ook gaat er meer geld naar veiligheid en justitie, structureel zo'n 450 miljoen euro. Dat geld gaat onder meer naar terrorismebestrijding, wijkagenten, het bestrijden van cybercrime en de grensbewaking. I'm de verzoeningspoging van basisschool De Roos en Zaandam en enkele ouders is mislukt. Dat betekent dat de rechter op 16 september alsnog uitspraak moet doen... in het kort geding van de school tegen een aantal ouders van scholieren. De Turks-Nederlandse ouders riepen op internet andere ouders op... hun kinderen van de school te halen... omdat de leiding banden met de QLM-beweging zou hebben. Zo'n 150 kinderen zijn door hun ouders van de school gehaald. De school eiste dat de ouders zouden stoppen met hun acties. Van de rechter moesten ze eerst praten. Toen kwamen twee gesprekken, maar die liepen op niets uit. Met de hulp van Amerikaanse F-16's hebben speciale eenheden van het Afghaanse leger de Taliban weer verjaagd. uit Tarinkot, de hoofdstad van de provincie Oruzgan, melden functionarissen ter plekke. De extremisten van de Taliban vielen de stad maandag aan en drongen gisteren door tot diep in het centrum van de stad. Terwijl de Afghaanse troepen de stad schoonveegden, bestookten Amerikaanse gevechtsvliegtuigen en helikopters de extremisten vanuit de lucht. Greenpeace blokkeert niet langer Russisch koleschip bij de Eemshaven. Na een laatste waarschuwing van de politie... beëindigden de activisten van Greenpeace zelf hun actie. De drie actievoerders hingen sinds woensdagmiddag... met hangmatten tussen twee windmolens boven het water. Het schip kon daardoor geen kolen afleveren bij een kolencentrale. Het weer, vanavond blijft het helder. In de nacht kan wat nevel of lokale misbank ontstaan. Het koelt af tot 14 graden. Morgen schijnt de zon weer volop, er komt een enkele stapelwolk voor... maar het blijft droog en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NMS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Er ja, komt altijd even uh, zo'n moment. Uh, dan moeten we ze weer eens even draaien. Dit keer hebben we de, de sponningen er maar eventjes uh, netjes uh, erin uh, weten te houden. Want anders dan, uh, dan zijn de buren niet zo uh, blij. Ethereal was dat. Met Glorification of Idiocy. Dat, uh, nummer, uh, daar begonnen we het uh, tweede uur mee. Maar we gaan uh, natuurlijk ook uh, verder met uh, Peace en Denial. Met uh, Mariska en Ron. Die nog uh, bij ons in de studio uh, zitten. Eh... Uh, 10 nummers in totaal bij elkaar. Waarin verschilt uh, de eerste EP... ten opzichte van de tweede EP? Dat wil ik ook wel even... Een vraag. Wat is een mooie oh. vraag eigenlijk. Dus ik denk, ik, ja, ik geef hem toch aan de tekstdichter. Dat is dus aan Mariska. Want ja, ik denk dat dat... Uh, want in 2013 zijn jullie begonnen. Maar waar zit het, waar zit het verschil? Waar zit, uh... Ik denk dat ik... nog meer uitgedaagd ben. Met name door Jochem de Drummer. Uh -huh. Om mijn stem... Uh, op zijn best te gaan gebruiken. Ja. En hem echt te gaan gebruiken waar hij blijkbaar voor bedoeld is. Ja. En dat is. Ja, weet je, ik, ik, uh, ja, ik weet wel een beetje verschil. Er zijn vreemdere koortjes. Ja. Uh, als ik een achtergrondje doe, dan is het nooit de standaard geëikte noodsoort. Ja, ja. Uh, ja uh, we hebben echt allemaal naar de teksten geluisterd en van tevoren gezegd, ja, hier gaat het over, ja. draagt dat ook uit in de muziek. Ja. En dat is heel erg gelukt, vind ik zo. Ja, uh, <laughs> dat, de, dat denk ik ook. Uh, dat is wel een je, verschil ter opzichte van de vorige keer. Want toen lag eigenlijk niet echt de nadruk op waar die nummers over gingen. Dat mm -hmm. is veel meer uitgediept nu. Ja. Is dat ook belangrijk? Vind je het ook belangrijk dat er diepgang in de nummers uh, zit? Dat het niet alleen maar even... Uh, uh, de, de, de de, de, de stevige ondertonen in, in, in de muziek zit dat er een bepaalde gelaagdheid in zit ook in de tekst, zolang het maar echt is, ja. uh, authentiek, maar het, authentiek maar ook gemeend. Ja. Als ja, ik ja, ja. Uh, zing dat ik boos ben, dan moet je het wel horen. Weet je? Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is. Nou ja, oké. Okay. Um, nog even over over, over uitdagingen, ja. hè? want. Uh, we hebben in het vorige uur hebben Penelope hier laten het ja. Nou weet ik dat, dat. Want ik heb een klein beetje zitten zoeken. Wat heeft Vicky dan allemaal gedaan? Nou ja, ze is nu zangdocenten. Doet, doet ze volgens mij nog steeds. Mm -hmm. uh, is dat. Uh, ja. Uh, heb, je, heb jij ook uh, zoiets uh, daarmee? Nee. Dat het dat, dat, dat, dat, dat, nou in, in de zin van. Uh, van, van, van, van uitdagingen aangaan? Uh, dat had nee, zij. Dus ook. Meer, meer gebruiken. Uh... Maar ik denk niet dat ik dat zal leren bij een zangdoos. Nee, maar dat, nou, dat is nou niet precies wat ik wat ik helemaal bedoel. Ik bedoel ermee te zeggen, zij heeft ook een, uh, een aantal stappen uh, of in haar leven doorlopen, om het mm -hmm. allemaal zo te zeggen. Moet je een bepaalde uh, uh, ja, levenslessen hebben meegemaakt om dit soort uh, mm -hmm. dingen naar buiten te brengen. Dat bedoel ik. Nou, dat had niet gelukt als ik het niet had meegemaakt. Juist, nou, ja. juist. Je bent eigenlijk een soort uh, muzikale schrijver in feite. Ja, want zeker. schrijvers, denk ik, uh, doen weten. dat ook. Ik schrijf heel veel. Eh, ik schrijf niet alleen teksten, maar ook uh, pff, dingen die ik meemaak. Of, hmm. ja, uh, als ik naar een concert ga, moet ik een recensie schrijven. Het slaat nergens op. Maar dat, dat <laughs> moet... Ja, dan wil ik dat vastleggen. Ja. Is het een, een dagboek van... Een wat, wat wat soort je? Uh, levensdagboek, ja. ja. Gaat Heid seek daar eigenlijk ook over? <laughs> Heid ziek is... Um, ja, uh, gaat over die klote periode eigenlijk. Ja, ja. Um, maar het mooie van Harding's Seek is dat het heel suggestieve teksten zijn. Ja, oké. Okay. Als ik je straks heel stiekem ga uitleggen waar het over gaat, ja. kan je hem helemaal begrijpen. Ja. Maar dat vind ik juist het leuke van mijn tekst, dat ze uh, uh, ook suggestief dubbel. blijven. Ja, Weet je zit, er ook, zit er ook dat, dat suggestieve, want ik, ik heb het wel hier op de radio wel eens gezegd over van het, uh, het, het, het lijkt. Hier en daar zelfs op Nina Hagen. Ja, ik heb dat jongeren heb je, zeggen, heb je, ja. Ja, dat ik, die <laughs> vergelijking heb ik lopen maken. Heb jij stiekem ook uh, naar uh, Nina Hagen de muziek ooit ja, geluisterd? Kijk, ik ben er 1972, hè. Dus ah, dan dus moet je het uh, wel meegemaakt ja, hebben, denk ik. ik. ik heb Nina Hagen natuurlijk ook meegemaakt. Ja. Uh, ja, uh, misschien refereer je vanwege de Duitse teksten die erin zijn verwerkt in haar ja, muziek. Maar, ja. maar dat heeft eigenlijk puur te maken met het feit dat onze drummer Duits is. En we vonden het gewoon leuk om daar te doen. En, ja. Uh, ja, hij zegt steeds: oh, je uitspraak is zo goed. <laughs> dus, je mag het ook doen. Ja. Ik, ik bedoel, hè, in, in, in, in, jullie zeiden, want ik heb het net ook even over Vicky uh, van Suil gehad. Hè, dus die komt uit. 73, mm -hmm. jij 72, nou ja. dan kom ik, steek mijn vinger op 66, dus uh, okay. nou ja, dat is dat is er zit maar 5, 6 jaar, 6, mm -hmm. 7 jaar verschil tussen, dus dat dat is nog in, in die zin uh, hebben we dat, kom je wel uit een soort moment van generatie uh, ja. waarin, uh, ja. waarin muziek een bepaalde rol toen heeft. Ik ik want you to want me hoorden, ja? van cheap trick ja? ja, en wij hadden een huis met een podium, ja, ja, daar stond de eetafel op, maar dan ik ja. die eetafel weg. Dacht, oh, als je toch eens zoveel gillende fans hebt. Dat is ja. echt, oh, dat zou zo te gek zijn. Ja. Dat noem ik een beetje grijs gedraaid. Al ja. oh, die gillende meisjes. Dat ah. leek me leuk. Ja. Maar cheap, cheap trick, die worden dus niet dames en heren nee. thuis. Nee nee, nee, nee, nee. We gaan nog even die link maken. Luister zelf. En oordeel zelf, denk ik. Ik, ik heb hem niet zomaar genoemd. Uh, dat het, uh, dat het uh, Er zit een vleugje in de Hagen in. Hier is Jason Denial met Hide and Sick. stil met Paint Smile. Nou, die smile die is bij mij er wel opgeverfd... inmiddels, denk ik. En daarvoor hoorden we... Uh, um, hein en Sieg. Dat vond ik wel heel erg leuk... want we hebben een beetje over het nummer gehad. Ga ik niet lekker voor de radio... want dat houden we gewoon. Dat is nou het mooiste... van uh, wat bedoelt een tekst dichter... nou, ga dan nog maar eens een keer thuis... Lekker af zitten luisteren en dan kom je er vanzelf wel achter. Dus, uh, of niet natuurlijk, maar dan heeft het altijd nog wel iets uh, van een toegevoegde waarde. Uh, maar wat wel heel misschien interessant is. Van, uh, hoe sta je, dan laat ik bij jou beginnen Mariska. Maar hoe sta jij gewoon in het leven op zich? Uh, is het uh, zo, uh, kan jij bijvoorbeeld, uh, want dat, dat kan je wel uit de teksten uh, eruit halen. Uh, hoe kijk jij naar de dagelijkse actualiteit van het leven? Laat ik maar eens even de voorzet uh, geven. Ik heb op een gegeven moment nu besloten om... Nou, ik uh, doe nu uh, vier weken lang, heb ik bijna geen krant aangeraakt. Ik uh, zit niet op teletext uh, te kijken. Van, want het is alleen maar een bak ellende. En ik voel me er eigenlijk alleen maar gewoon prettiger door. Dus, uh, hoe zit het bij jou? Ik... Uh... Ja. Leven met de dag. Ja, <laughs> nou, dat bedoel ik dus. Uh, wat, wat, wat, wat is daar nou zo mooi aan? Dat, uh, maakt dat je, je een ander mensen uh, nou, ik ben uh, veel minder gehaast dan vroeger. Ja. En ik heb... Uh, ik denk bij alles zou het ook morgen kunnen. Ja. <laughs> dat is zo lekker. Ja? Ja, ja, ja. <laughs> Als dat ook kan. Ja. En vroeger blendde ik eigenlijk altijd alles. Alles dat wat ik, ik deed was van tevoren allemaal, allemaal uitgeprint. En dat is nu helemaal weg. Ja, dat had ik dus ook. Ik best eh, wel lekker bij, bij de vaste baan ging het op een gegeven moment ging dus mee... in de gekte van de mensen. Ja. Hè? Dan was het wel zo van... Het valt pas je, op hoe gek die mensen ja, zijn... als ze ja, zelf, precies, precies, nou, als je zelf Nee, maar als je... Het is inderdaad wat je zegt. Mm. Hè? Als je zelf gas terugneemt. Ja. Eh, want het was mijlenver van tevoren. Dat was ik al in april. Uh, bezig met wat ik in september ging doen. Ja. He, en uh, een weekje Ameland bespreken, dat stond al helemaal vast. Ja. En uh, dat heb ik dus nu niet. Ik weet nu überhaupt niet of ik op het eiland uh, dit jaar nog uh, ga komen. Dus, uh, dus het is eigenlijk voor mij: vanmorgen is er weer een dag. En uh, morgen weet ik dat ik, uh, dat ik weer een postronde moet lopen. Ja. And that's it. En dat zit. Ik doe elke dag iets wat ik heel erg leuk vind. Ja. Ja. Het is gewoon een doel van de dag. Ja. Hoe zit het met jou, Ron? Uh, ik sta doe er. jouw komst. Uh, doe ik, jouw sta, ik sta heel simpel in het leven. Ja? Ik ben helemaal <laughs> geen planner. Nee. Heb wel zo'n baan en zo. Maar weet je, dat moet je ja? allemaal gewoon een beetje loslaten. Loslaten. Dus daar sta, sta ik erin. Ik kijk ook K even naar mijn grote vriend en uh, collega, de heer Van Dam. Uh, hoe, zit het, hoe zit het met jou, uh, Marcus? Even bij het gesprek betrekken. I ik leef om te werken op dit moment. Dus. Oh, is dat zo? Uh, als we dan straks een keer werken om te leven, dat zou dan. Uh... Jij leeft om te werken. Ja. En werken om te leven is dat weet je ook niet zoveel vrije tijd overhaalt. Dat is nu een beetje minder. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goed. Is dat, uh, denk jij uh, dat er uh, ooit nog eens een uh, moment uh, de, de gaat komen van: uh, Nou, ik uh, vind het allemaal wel gezegend? Ja, ooit uh, ben ik ook met pensioen, kan ik achter geranium zitten of zo. Uh, dan laat jij mij je type <laughs> niet voor in ieder geval. <laughs> Dus, nee, dat vind ik wel wat anders. Een radiostation. Oh, ja. wacht, dat had ik al. Oh, dat had je al, ja. Nou, we kunnen, met de, we kunnen dit wel proberen te gelden te maken, want je weet het maar nooit natuurlijk. Uh, goed, dat was even de bijdrage van Marcus. Maar uh, moet, uh, zou dat schelen als een hoop mensen gewoon, ja, wat minder uh, zo uh, in de planning leven en weet ik allemaal wat? Voor mij werkt het wel. Ja. Uh, maar nou komt het, het weer de praktische kant van het verhaal. Nou moet je dus met dat teasende en de nail. Moet je toch afspraken gaan maken? Ja. Hoe zit het dan? Want uh, moet, je, moet je dan die principes overboord gooien? Ja, we hebben een afspraak dat we overmorgen op het Magneetfestival staan. Oké. Okay. En, en dan zorg en je, ook omdat je, ook dat we je alles bent. in eigen beheer doen ja. en hebben. Is eigenlijk uh, pff, iets wat volgende week aan of week ja. daarna, dat maakt dan ook niet meer uit. Weet je, het afmixen van de IP. Het hoeft niet in een week. Nee, ja, ja, ja. Want ja, ja. <laughs> dat was een lastige klus. Zo, maar, was, het ook, uh, zo was het ook vorige week. Dat maakt weken... ook die ander niet uit? Nee. Want, ja, ja. Zo was het, het ook vorige week de bedoeling dat jullie kwamen. En uh, nou, godzijdank wow. hadden we het nog een gaatje vandaag <laughs> nog. Dus ik denk, nou, dan kunnen we nog een week opschuiven. <laughs> dus, uh, heel maar, fijn. Dat was heel fijn, natuurlijk. Ja. Ja. Was het ook leuk geweest als die andere twee uh, kornuiten erbij waren geweest? Raar. Ja. Ja, maar goed, het maakt toch niet uit? Of, ja, ik ben benieuwd waar onze drummer uithangt op dit moment. <laughs> Missing Max. Uh, ja. ja. Vermist, zeg maar. Nu. Vermist. Ergens. Hide and seek. <laughs> dat <is laughs> ja, dat is de andere kant van de, van de hide and seek mm -hmm. natuurlijk. Uh, maar goed. Uh, uh, nu zijn jullie vanaf. Uh, en dan kijk ik even weer vooral jou eraan. Uh, 2013, 2016. Uh, ja,. Um, het schrijvenproces op zich. Want, want uh, hoe snel heb je die eerste EP... hoe, hoe snel is die uh, tot stand gekomen? Heel snel. Ja? Die nummers... Uh, ja, dat, dat was gewoon uh, duidelijk. Dat moet erop. Hmm. Uh, we gaan zo nog even van, uh, van die EP... nog wat, uh, wat draaien. Maar eerst uh, ga ik nog uh, eventjes... Uh, want, want ik heb nog even wat... Moet je even kijken wat ik allemaal heb staan. Uh, nou, ik heb al aardig wat, uh, wat afgewerkt van deze lijsten uh, die ik hier uh, op Facebook heb gepleurd. Dus dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat uh, ga ik eerst doen. Uh, deze is, dat is ook een vrouwelijke front, uh, frontvrouw. Uh, lekker, uh, het is twee keer hetzelfde, Jaap. Ja, dat is extra duidelijk. <laughs> is extra duidelijk. <laughs> uh, dit is Daydream Delusion. En dat nummer dat heet uh, Revenge... Ja, dat was het dus. En nou is het uh, het uh, fijne nieuws... dat wij dus iets van Feel to Steel... daar uh, zit een Zandvoortse uh, jongen in... dat is Danny van het Lo. En in Godworst... daar zit een uh, veelzijdig creatief iemand in. Uh, beeldhouwster, maar ook... Uh, ja, wat moet ik er eigenlijk ook bij zeggen? Muzikant! Want dat is ook Marlene Scherps van Godworst. Uh, die ooit met deze band... Namelijk uh, tot Leijzerkanal Live uh, zijn gekomen in 1999. En toen werden ze bestempeld als de zwaarste band van, uh, van Nederland. Ja, zo, uh, zo werd dat ook aangekondigd bij de Rob Akdaalwoord waar ze het afgelopen seizoen in te zien waren. Pepe die, die zei dat. Uh, zwaarste band. Rock and roll forever. Nou, dat uh, moet dan ook uh, vooral voor jullie gelden. Uh, volgens mij heb jij ook iets uh, met Leijzerkanal Live uh, gehad, ja, Marisa? Ben ik ben ook niet geweest. Ja. Uh, dat was uh, het programma volgens mij van Mark Stakenburg. Mark ja. ja, klopt. Uh, uh, hoe ging dat? Was dat uh, gewoon van een uh, demotje opsturen en uh, kijken van, uh, waar het, uh, waar het uh, ja, uh, eindigt? Dat is een hele goede vraag. Ja? Weet je dat ik dat niet meer weet? Dat weet je niet meer. Maar het was wel heel tof. Het was in de bovenzaal van Paradiso. Ja, die, die zaal. Ja, die, die zaal. Die zaal ken ik. En, ja. uh, lekker gespeeld, dat weet ik ook nog. Ik ja. was heel zenuwachtig voor dat interview. 99, praten we over 17 jaar terug. Ja, zoiets, hè? ja want dan, dan dat, ja, dat, <laughs> dat is het zeker. Het nog een Marisje was. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat was, nou, nog geen 30 in ieder geval, dat dat sowieso. Ja. Uh, nee, is, is, is dat nou eigenlijk ook in die zin veranderd, de muziekwereld? Want uh, vroeger ging dat met demo's en cassettes. Ja, klopt. Cassette en tegenwoordig pleurt ja. iedereen het maar gewoon op een uh, MP3 of een WAF-bestand ja, en uh, ja. dan heb je het ook. Of op ja, maar met het mailen gaat het eigenlijk ook wel heel erg snel. Dan krijg je ja. meteen van de zaal terug, uh, ja, voorlopig niet, geen plek. Of ja. Ja, op dezelfde dag nog, jezus, wat een gekke band. W wanneer ja. kunnen jullie? Ja, ja, ja, ja, Dus ja, het gaat veel sneller eigenlijk. Ja. In plaats van dat uh, is, eindeloze nabellen, dat, dat hoeft eigenlijk tot nu toe niet. Niet, nee. Uh, merk je wel, uh, merken jullie wel dat er belangstelling is van de zalen uit het land? Ja. Ja? Hoe en waaruit blijkt dat? Ja, ja wat ik, we hebben dus vorige week in de Winston opgetreden. En ja. Toen ik daar een demo naar had gestuurd. Of, link naar de IP ja ja ja ja dat ik gewoon binnen, binnen nooit aan mijn mail terugkrijg van ja wanneer kunnen jullie hier spelen dat is toch met je ja. ja dat is wel wenselijk zeg maar ja. dat het zo loopt maakt het van uit dat dat hè, want want uh, dit is de derde bent hè ja. waar waar je waar, waar, waar jij nou mee bezig bent uh, maakt het dan maakt het, ja, maakt het niks meer uit, uh, leeftijd, noem maar op. Hè. Dat is ook weer zo uh, zo'n, misschien wel zo'n cliché. Wat, uh, wat in Nederland wel eens vaker wordt gebruikt. Ja. Uh, zo'n zo zo uh, band uh, met, met mensen die, uh, die al uh, ja, hun muzikale sporen al ruimschoots hebben verdiend. Maakt dat wat uit? Nee, toch? Nee. Maar nee. Maar uiteindelijk, als het goed is, denk aan C6 Steve of Triggerfinger. Triggerfinger. Kan ja altijd ja, ja, nog! Nou ja, C6 ja, ja, is misschien wel een. Uh, dat muziek uh, gewoon grenzeloos is uh, of leeft. Uh, ja, ja, dat... geen dat? Goed is, uh, le is goed. Ja. Nou ja, goed. Er zijn voorbeelden, zat natuurlijk. C6 mm. de om maar wat te noemen. Ja. Uh, Nederlandse band zijn er, denk ik ook wel. Die dat, uh, die dat wel. Godworst bijvoorbeeld. Ja. Na, na, die na zijn zeven... pas oud. Zeven... <gülüyor> nee, na 17 jaar of 15 of ja. 16 jaar hebben ze gewoon weer besloten. Om, uh, nou, laten we eens gewoon kijken of we het uh, nog kunnen. En. Oh, dat hebben ze wel bewezen, dat ze mm -hmm. nog steeds kunnen. Maar uh, natuurlijk moet je dan uh, de mazzel hebben... Dat, uh, dat je dan op een gegeven moment wel weer door zaal-eigenaren wordt gevraagd... om een avondje te spelen. Is er nog iets uh, wat ik weet? Ja, nou ja, goed. Uh, dat is mijn die zit ook in een, uh, Die heeft ook vroeger in een band gezeten. Uh, of die nog bestaat, weet ik niet. Uh, die band die heeft ooit nog eens een keer in het uh, voorprogramma van Killing Joke uh, gestaan. Oh, nice. Dus oh, ja. Ja. Dus, uh, dus, ja, en uh, hij is een jaar jonger als ik. Dus wat, wat, wat else is het nu, zeg ik dan altijd maar. Um, goed, uh, nog, ik, ik wil nog even een track uh, draaien van, uh, van, uh, van de EP. Uh, welke zullen we doen? Ron? Van de laatste, hè? dus uh, van, de tweede, de laatste, van de tweede EP. Ja, we moeten het contrast zijn. Of? Nou ja, uh, kijk, we hebben uh, Remedy, for Waiting, Hide and Seek hebben we al Nou, ja, Kitty Position die positie hebben we. Remedy, ja. it, full, of ja, full, full of charm. full of charm. Die heb ik net, uh, net klaarstaan. Dan gaan we nu even draaien. Ik weet niet wat ik heb, maar ik heb met, met dit nummer heb ik uh, toch een hele tijd al wat uh, gehad. Uh, De Levi's uh, met uh, dat nummer... Uh, uh, lalala, moet ik even weer gaan... Uh, want het is weer een rolvat. With you heet dat nummer. Daarvoor hoorde je uh, ja. Bucket Full of Charm van uh, Tees and the Nile. Waar komt die naam eigenlijk uh, vandaan? <laughs> Ja, ja, ja. Is, uh, oh, uh, ja, je maar lekker gekeken? Ja. Is oh, zie ik dan helemaal rare, voor... rare, interessante speeltjes of zo van uh, van nou, boven hij is dichtbij, de boven dichtbij. de 16 plus of zo? Ja, dat soort. Uh, ja, die dat kant soort, gaat het wel. Op. Gaat het wel uh, Gaat het wel doen? Zal ik eens even kijken uh, voor, voor de aardige tijd. Word ik er weer ja, bij? Als ik zie bent je, bent, ben, word ik er gegaan? Je moet achter zetten. Je wordt gelijk geblokkeerd. Als ik, eh, of met je internet? Omdat ik uh, Tease en Dease Denial uh, erop uh, zet, nou ja, dan krijg ik in eerste instantie natuurlijk de band. Uh, dat, dat, dat, dat, dat zit er natuurlijk vet in. Uh, nee hoor, nee, nee, nee. <laughs> ik zie. je niet Nee, ik zie. Dease de hey, nee. ja, uh, ja, ja, ja, ja. and Denial Girls, Tumblr. Nee. Het uh, yeah, is meteen dat uh, Google dat is dan meteen een heb je dat gewoon maar van ach hoe, hoe, we? ja, hoe is het wel heel grappig maar hoe is dat gewoon is dat een beetje door nou, kijk, een kachel op een avond? De drummer kwam met het idee. Ja. En, en uh, we vonden het heel grappig. En toen hij ging uitleggen wat voor spel het eigenlijk is, want dat is het. Mm -hmm. uh, van aantrekken, afstoten, uh, uitstellen. Ja, nou ik zie je ook uh, gelijk op de afbeeldingen. Uh, dat, dat wil je niet weten. <lacht> <lacht> dus, uh, ik zal ook gelijk wegdrukken. Weg, uh, want anders dan ja, heb ik hier dat gewoon uh, dus gesorteerd. Als je staat in de muziek, dan, ja? dan klopt het eigenlijk best wel waar, dat wij af en toe vreemde akkoorden spelen... of dat, er, dat je denkt... oh, nu komt het refrein en dat komt dan niet. Er zit eigenlijk helemaal geen refrein in het nummer. En weet je op het verkeerde been zetten. Ja, ik, ik, uh, ik, ik zeg even tegen het bestuur van CFM. En ik kijk naar rechts. Want uh, ik weet toevallig dat, uh, dat er één bestuurslid hier aanwezig is. Ik heb er al alleen maar op journalistieke manier gebruik van gemaakt. Ik, dit Hef is onderzoek. Dit is onderzoek. Dat is mij volledig bekend. Uh, ja, ja. ja, ik, ja ik, nou, ik ken dat fenomeen. Ja, je moet ook ja, okay. niet als een klant, zo, een klant belt over een bepaalde website <laughs> kijken wat het <er> is. <laughs> dus jij doet het ook. <laughs> Ik heb natuurlijk ook even getikt. Ik wou nou al weten wat ja. het was. Maar als ik zo de eerste hits op Google zie, dan kom ik niet bij een band uit. Misschien is ik een band achter zetten. dan. Band of music er achter. oké. Bij band ja, gaat het wel Ja, dan, dan, dan staat het goed. Maar als je dus gewoon... Uh, dan wil je niet weten wat je... Wat, dan kom je echt in een, in een wereldrecht. Ja. Nou, als, je, als je het leuk vindt... Ja, oké. Okay, dan kun je erin verdwalen. Maar uh, voor mij is het zo van... Oké, okay, ik neem het voor kennisgeving aan... En, uh, Dank je Marcus, ik heb het gewoon eventjes uh, uh, gewoon gebruikt voor, van, om, te, om te laten zien van, oh, is, is het daarvoor? Nou ja, duidelijk, uh, dus, is dit zo'n doldwaars dol bij uh, besloten? De drummer? Uh, oh, nou nee, ja, ja daar is wel heel goed over na nagedacht. Ja, ja. ja je, je zei het al, van gitaarakkoorden, uh, noem maar op, Klopt. Uh, ja. moet, moet dat ook? Vinden jullie het leuk om een beetje ook het publiek een beetje te ja. plagen? Ja. En dan. Ja, laten we toch wel zeggen: ah, het was toch niet de bedoeling, weet je? was <laughs> ja, heel erg leuk. Vandaar, uh, vandaar dat het ook Tease and Denial heet. Ja. Want de Denial is het ontkennen. Ja. Precies, van. Ja. Maar daar zit ik er verder over na te denken. En dan denk ik, ja, uh, dat is dan ook weer, uh, als je terugvoert op de teksten, dan is het ook van. Ja, uh, in sommige uh, gevallen kan het uh, wel, uh, wel eens uh, voor uh, mensen die in een bepaald levenspatroon zitten... heel ontkennend zijn als ze uh, ermee geconfronteerd worden. Toch? Ja. Ja! Ja, <laughs> ja, ja. Ja, want ja, dat, dat, dat is... Dat is als, ja, dan trek ik even de lijn door uh, van de naam van de band. Uh, uh, uh, even over de toekomstperspectief. Ja. Dit is nu geweest, hè, 2013 en 2016. Ja. Zit jij ook zo in elkaar? Van wat geweest is geweest? En nu weer de, gewoon weer kijken naar de dag van morgen. of moest ik al gezien. Of ja, of, ja, of, of is het van, uh, moet je toch ook iets leren uit het verleden... wat je mee kan nemen, tuurlijk. waardoor je weer wat wijzer wordt. Juist, en, uh, ja? ja, ouder en wijzer oh, wordt. hoge uh, ja, ja, ja, mag ja. altijd weer ja, beter uh, ja, ja, ja ja. Die nummers zijn er gewoon al. Dat is zo, ja. Ik heb er gewoon nu al weer zin in om die studio in te gaan. Toch Nog even terug op je vraag wat ja. het verschil ook was. Ja. Wij hebben die tweede CD, uh, die EP, hebben wij live opgenomen... En dat ze verschil Deze. met de eerste. In, in, in de studio? In de studio Groen de in uh, Zaandam. Ja. De Ari. En die, ja. Uh, ja, daar is alles live in gespeeld. Ja. En er zitten een paar uh, dat... Lekker op. Maar omdat het zal, Die hebben we gewoon laten staan. Ja. Dat vinden we charming. Dat, ja, dat, uh, Oké. Okay. Uh, overigens uh, is dat niet, uh, niet nieuw, hoor. Dat je uh, ja. zoiets... Want ik, ik kan me nog uh, een verhaal van... Uh, van uh, Beat dit van Michael Jackson horen. Daar uh, werd op een gegeven moment op de deur geklopt. En dat hebben ze gewoon erin gelaten. er mm -hmm. dat, uh, dat kwam in één keer uh, die gitaarsolo van uh, Eddie Van Halen uh, erin. Maar dan hoor je ook echt tik, tik, tik. En in een keer kwam die solo uh, erin. Het, ik zat altijd zo naar te luisteren. Maar dus dat soort uh, tricks zitten er ook ja. in verstopt. In dat, ja. uh, dat, dat van jullie. Oké. Okay. Uh, ja, ik, heb, ik kan niet meer... Uh, nou, ik kan het wel. Maar dan moet ik gewoon even omwisselen. Uh, het, uh, het, uh, het eerste EP'tje er nog even bij pakken uh, wat kunnen we daar nog van draaien van die eerste EP uit 2013 uh, we hebben It's Good hebben we gedraaid dus er blijven nog vier nummers nog over oh ja, even, ja even, Marisco even komt uit, uit, uit de lijsttoel uh, naar, naar, naar de zijkant uh, zetten oh jee doe maar een result ja lekker uh, we'll uh, resolve in ages. Oké, okay. ja, dat is wel uh, dat, dat, dat past wel, denk ik. Uh, hier is Tiesem Lara 2013 met dat nummer wat Mariska net heeft aangekomen. En <grijpte> <muches> uh, dan moeten we natuurlijk wel even de goede. Want dit hebben we al gedraaid. Uh, ja, Koper, je moet wel even opletten. Dit bedoelen we dus. It will resolve in ages. Het is uh, van uh, het, uh, de eerste EP van Tees and Nile. We hebben al gezegd uh, van waar die naam vandaan komt. Uh, don't try this at home, uh, zou ik zeggen. Ga niet googelen. Doe er dan nog even uh, als uh, tip. Band en muziek erachter. En dan kom je wel uit op, uh, op de band. Maar ga niet uh, onge, uh, weet ik wel snel zitten googelen en uh, denken van. Uh, daar komen we wel achter. Nou, Dan kom je wel iets achter iets heel anders. Uh, dank dames en heer voor de, de komst. Jij ook. Ik, ja, hoop, dank voor deze gelegenheid. Ik, ik hoop dat, uh, dat jullie het uh, leuk hebben gevonden. En uh, dan uh, kijk ik altijd naar mijn wapenbroeder aan de andere kant. En dan zeggen ja. wij in koor tot, tot volgende week. week. Dat gaat ook steeds uh, weer de goede kant op. Dus uh, dat uh, gaan we doen. Dan is Jeroen Jeroenorama hier. En uh, dan gaan wij uh, weer uh, live uh, het een en ander doen. En dan hebben we nog een hele mooie afsluiting. Deze band die komt, is een beetje gelinkt ook aan Astrid Bowmanning. De, de man die, die we eerder hebben gedraaid. Want de Freek Filippi, dat is de man waar het om draait... bij Fruit of the Original Scene. Lekker, ja, gewoon rock. En die draaien we tot aan het nieuws van 10 uur. Dag!